...van de vele, vele uitvoeringen van dit prachtige nummer... ...uit de jaren 50, zou je kunnen zeggen. Connie Francis, misschien is het nog wel eerder uitgebracht... ...zou je kunnen zeggen. I will wait for you. Op middernacht, de late avond, met Alfred Bokhuizen. Goedenavond, Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Fijn, gezellig. Uh, ook vandaag gaan we weer lekkere muziek voor je draaien... ...en natuurlijk een paar leuke onderwerpen behandelen. Dus, er is... Alle reden om lekker te blijven luisteren naar jouw late avond. Want er zit vast wel iets voor jou bij. Dus stay tuned, zou ik maar zeggen. In de show zitten natuurlijk ook een paar interessante onderwerpen. Ik ga ze zo even aan je voordragen. Want dat is wel belangrijk. Want dan weet je tenminste wat er zo al te beleven valt in de show. Ik ben even mijn scherm aan het verversen. Want het gaat hier helemaal niet zo makkelijk op mijn beeldscherm. Maar ja, daar is het dan. We gaan het hebben samen met Jeroen van Met het winkelend publiek. Met hen en dus. Over hoe kan u iemand op uw gemak laten voelen. Nou, dus... Je hebt een beetje stress. En hoe kunnen ze u nou gemakkelijk laten voelen? De mensen op straat hebben daar vast wel oplossingen voor. En dat hoor je hier in de show. Bidas Dekkers is dus ook van de partij. gaat het hebben over de Franse bever. En daar zal het wel niet bij blijven. En uh, we gaan het hebben over NL Alert. Uh, op uh, oudejaarsavond, uh, nieuwjaarsochtend, was er een NL Alert. Nogal een heftige trouwens. En uh, hoe zit het nou met dat... NL Alert. En vandaag gaan we het speciaal hebben over dat NL Alert. Speciaal voor de senioren. Dus ben je senior? Denk je, wat is, dat NL wat is dat NL Alert in hemelsnaam? En wat moet ik ermee? Moet ik er überhaupt mee? Je hoort het zometeen hier in deze mooie aflevering van De late Avond. A drowning man that holds on As I feel the flood of memories rushing in For the answers to the where, why, and how. Did I ask for too much loving, or did you need too much freedom? Did we both want more than heaven would allow?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 Geweldige gelegenheidsformatie, zou je kunnen zeggen, Yellow, samen met Shirley Bassey, samen in The Rhythm Divine, hier in de laatste avond. En een mooie klassieker van Paul Enka, een van zijn laatste hits, je hoorde van hem, Flashback. Er moet altijd iets, en als dat gedaan is, moet er ook echt weer snel weer iets anders, en dan moeten we weer snel verder. Even tot hier. Time out. Take five. Hoe kan iemand u dan op het gemak laten voelen? Want dat is best wel een dingetje. Jeroen van Gent ging de straat op met zijn blauwe microfoon. Vroeg het u. En ja hoor, hier zijn ze. Uw antwoorden. Moet je gewoon zichzelf zijn, joh. Ja. <laughs> ik ben ook mezelf, dus... Altijd uh, u ook. Al, altijd uh, rustig om. Uh, hoe zeggen ze dat <laughs> maar Mij krijg je niet gek, zeggen ze dan. Nee, Zoiets. mij krijg je niet gek. Oh, nee. Oké, okay. maar op uw gemak is nog weer een stapje verder misschien dan toch. Dat u zegt van nou, ik voel me lekker. Voel me... Nee. nee, als je gewoon niet wat zonnetjes schijnt, ja, gewoon doen. Het zonnetje schijnt ja, dat is wel Rotterdam, Op Rotterdam, gewoon zijn uh, rustig om. <laughs> u bent echt Rotterdamer? Ja. Oké, okay. hoe kan iemand u op uw gemak laten voelen? Wanneer ik gewoon lekker mezelf kan zijn. Ja. ja. Ja, dan moet die ander dat wel weten. Uh, ja, is toch weer een tegenwerping? Lukt dat? Laat het zo zeggen. Met de mensen die ik vertrouw wel. Ja? Ja. Door in ieder geval gewoon op een rustige manier het gesprek aan te gaan. Ah, lukt dat met mij nu, tot nu toe? Zeker weten, <laughs> absoluut. Uh, maar goed, dat is zeg maar op straat al. Maar ik heb het meer over thuis en eventueel op werk of sport. Uh, ik denk uh, om te beginnen, zeg maar, elkaar met een gesprek behandelen. Op een normale manier benaderen. En eh, ten alle tijde zeg maar in rustig te, te zijn en te blijven. Het schort er nog wel de aan? In de samenleving? Ja, kan, ja, kan... ja, Ja, ja, ja, ik denk het wel, ja. Dat voel ik even nu, dat ze door dus, dan... Nee, maar dat is dus van alle dagen, denk ik. Oh, oh. oh er gebeurt iets. Het is een incident. Een vechtpartij. Terwijl we hier staan te interviewen op straat. Nou, ik heb hele leuke vragen, maar dat is nou weer een andere koek. Ik ga even wachten. Vreemd. Vindt u een zander? Mes of les. Ik weet het niet. Ja, het is, ja het is een mes. Een mes. Op de middenbaan in Maindrecht, een mes. Nou, ik weet ook niet wat er gebeurde hoor. Ik dacht dat het qua jongens waren, maar Ja, we waren net zo lekker bezig. Ja, echt. Verdulen me. Ja, hoe heb je, uh, je gewak gesteld? Ja, <laughs> en dat zo. Nee, het is hier heel gemoedelijk hoor, maar dit is ja, echt precies. raar. Dat gebeurt echt niet. Ik weet niet wat, wat er precies mis was, maar. Hoe moet je nou anders doen dan dat, hè? Hmm. Hoe slopen? Nee, hij is boos op die andere, want hij heeft echt een je. Ja, nou, lekker. Ja, dat kan gebeuren. Ja. Ja, ja. Je... ja, dat is toch normaal. alleen met de mensen lopen. Ja, ja natuurlijk. Het ja. Wel met de ja, het is een en-beter dit. Het is een en-beter. Had je ook nog maar de camera bij, Jock? Ja, die Hij wordt gerustgesteld en op zijn gemak gesteld. En hij, hij wordt uit elkaar gegaan. We gaan gewoon door. Ja, gaan door. Ja, wat zei ik nou? Sport, sportief. Ja, Even daarvoor. kijken. Uh, welke, uh, wat was het nou weer? Um, de vraag is in ieder geval, hoe kan iemand u op uw gemak stellen? U had al antwoord gegeven. Mm. Uh, thuis, op het werk, sport, zei ik. Uh, oh ja, het ontbreekt er nog wel eens aan. Nou, dat zien we dan hier gebeuren. Mm -hmm. uh, en, en vechtpartij, met een mes zelfs. Ja, ja, ja. Uh, doorgaans voelt u zich wel op uw gemak hier in dit winkelcentrum? Ja, zeker wel, absoluut. Eigenlijk wel, hè? Ja, ik, ik loop wel hier wel altijd op. Ja, ja, ik bedoel, ik kom van de andere kant van Barendrecht, Maar ik, heb hier, uh, ik voel me overal wel op mijn gemak. Ik ben, ja. zo, ik ben niet zo moeilijk. Hoe kan iemand u op uw gemak laten voelen? Is de vraag. Oh, dan lastig meteen. Thuis, uh, met werk. Ja, om gewoon open te zijn, eerlijk te zijn en gewoon een gezellig praatje met je aan te gaan. En een kopje thee in te schenken. Ja, goeie, kopje thee. Altijd lekker thee. Ja. <laughs> en... Um, en lukt dat een beetje? Uh, ja, ik denk het wel. Want ik voel me nu een koppelgemak, dus dat scheelt. Zelfs met de microfoon. <laughs> nou, ook dat nog. Wow. Goed, hè? Dat is de, me de meeste mensen is dat ineens niet waar, dan dat lukt wel. Dus dan moet je even kiezen om gewoon eens even niets te doen. Ja. En dat is heerlijk je hoofd leegmaken. maken. De hoofd leegmaken, dus een zit. boek pakken, ja. een beetje kijken waar, ja, kiezen waarna je kijkt. Hè? Want uh, nou ja, wat u zei, is genoeg uh, ellende ook in de wereld. Hè? Dus als je dat iedere keer voor je neus krijgt, ja, dan neem je het mee. Je kunt hier gaan slapen enzovoort. Dus. Maar ja, op uw gemak, um, dus u heeft geen klagen van uh, dat het zeg maar niet lukt? Nee, lukt nee, nee. Uh, nou, een, een lekker bakje koffie aanbieden en gewoon niets hoeven, denk ik. Dat niets is, hoeven? Uh, ja, we hebben altijd uh, druk, dat dus is een beetje modewoord. Een moment je dan een beetje neerploffen. En je krijgt een bakje koffie. En ja. Je hoeft zelf niet per se te praten, dat is prima alleen maar. Dat ik mij op mijn gemak. Goeie. U, het lijkt wel of u echt ervaring daarmee heeft. Dat, dat lukt dus kennelijk wel of? Niet alles ja, <laughs> lukt niet altijd. altijd hè. Nee. nee, ik mag niet klagen. Ik heb wel een druk leven, veel kinderen thuis, drukke baan. Maar dit gebeurt regelmatig gelukkig. Ik wou net zeggen, sport, baan, werk, thuis. Maar op uw gemak lukt overal wel zo'n beetje dan. Ik, het... ik zit in onderwijs en uh, dat is heel druk, maar dat levert geen stress op in mijn geval. Geen stress? Uh, nee, daar kijk ik wel kracht uit en uh, plezier. En thuis, ik heb uh, niet schrikken, elf kinderen thuis. Oh, ja, groot gezin. Dat is management. Dat is inderdaad management. Ja. management. En, uh, maar, uh, nee, volgens nog uh, ieder kan zijn ding doen. We hebben, denk ik, heel veel geluk met elkaar, dus uh, het mag niet klaar. Hoe kan iemand u op uw gemak laten voeden? Dat is de vraag. Dit niet natuurlijk, zo'n interview is best wel lastig, maar toch doorgaan door we, uh, vriendelijk te zijn, dat is ja. eigenlijk. Dat scheelt wel. Ja. <lacht> ja. Gebeurt dat nog deze dagen? <lacht> Sporadisch. ja. Oh, niet echt dat je dat je zegt, ja, veel vaak. Nee, niet heel vaak, nee, precies. Um, denk, moet ik dan denken aan werksfeer of thuis of ja? Gewoon mensen op straat, uh, buren, ja, gemeenschapszin een beetje ah. weg. Ja. <lacht> Wat heeft u in uw hoofd dat u zegt van nou, dat dat en dat mag dan wel eens gebeuren? Nou, mensen elkaar meer gedacht zeggen of uh, aanspreken of ja, dat meer en elkaar niet negeren. Ja, en dan kan je zeggen, cool, hè? qua gemoedstoestand, cool, je, je kijkt er overheen. Maar hoe doet u dat? Zo, zo, zo ben ik helemaal, denk ik. Ja. ja, heel rustig aan. Maar op uw gemak? Nee, je, je genieten van elke dag gewoon. Altijd? Ja. In, in alle gewone normale ja. dingen? Gewoon normale dingen, gewoon lekker rustig aan. Er, komt, er hoeft niets extra's te gebeuren. Voor mij niet. Lekker zijn gangetje is alles al goed. Dat is goed. Ik heb uh, ja, ik ben een hele goede gelegenheid. Ik heb uh, mijn eten, mijn, mijn drinken, mijn werk. zonnetje schijnt. Prima. <laughs> oh, ik hoef geen oh, gekke ja. dingen te doen. Voelt, ik, luister, ik luister naar mijn muziek. Dat op vond... de taart, zeg maar. Ja. De, muziek erbij. Ja. ja. de intentie van het leven, dat vind ik belangrijk. En wat kan het zijn? Geeft u zelf? Nou, gewoon de, de, voor elkaar zorgen, er voor elkaar zijn. En ja. Niet dat ik, die ik-maatschappij de egootjes. Oh, ja. De, de egoïsten, Ego. ja. En hoe lukt dat? Allereerst maar eens vragen dan? Ja, weet je, een beetje verbeter de wereld begint bij jezelf, zou ik zeggen, ja. toch? Dus ja, kijken wat er anderen mee doet, is dan een ander, denk ik. Dat was de vervolgvraag, pikken ze ja. het op? <laughs> ja, soms wel, soms niet. Het is soms even spiegelen, denk ik. Dan, spiegelen. Ja. Nee, maar heeft u successen, boekt u successen met uw houding, zeg maar? Van... Ja, soms. Soms wel, soms niet. Het is maar net hoe iemand ervoor open staat, denk ik. En... Uh, u begint telkens weer opnieuw of bent u ook wel eens moedeloos dat u zegt van... Uh... Ja, we zijn, Dat denk het wat het allemaal zijn, deze maatschappij, toch? Ja, Men gaat vrolijk door. Ja, natuurlijk, volhouden, ja. toch? Altijd, nooit opgeven. Oké, okay. maar op uw gemak laten voelen, um, dat betekent dat als dat gebeurt, hè, om u heen zeggen ja. mensen, pikken het op, hoe, hoe voelt dat? Ja, dat voelt goed. Ja. Ja. Oké, okay. um, dus kortom, als u u niet op uw gemak voelt, hè, een rare situatie, slechte situatie, dan doet u er ook iets aan of... Ja, zelf rustig blijven, ik bedoel van, uh, meer dan dat kan je niet doen. Overzicht bewaren, kijk wat er gebeurt. Ja. En niet uh, paniekerig te handelen. Ik denk dat uh, het gemak en de rust zeg maar, die je bewaart, het, eigenlijk, ik denk, uh, van, uh, ja, eigenlijk vanuit jezelf eerst moet komen. En daarna pas externe factoren. Yes. Dus zoek eerst de rust in jezelf en dan... heart ja. Ja. Ja. around you Change your heart It will astound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 Je gênes des centaines de mots, des milliers de rengaines qui sont jamais les mêmes. Comment te dire, je veux pas te mentir, tu m'attires, et c'est là que se trouve le vrai fond du problème. Ton orgueil, tes caprices, tes baisers, tes délices, tes désirs, tes supplices, je vois vraiment pas où ça nous mène. C'est parfois trop dur de discerner l'amour mon ami mon amant mon amour et bien plus encore Défaut et tes problèmes de fabrication Je te veux toi, je veux pas info, pas de contrefaçon Je veux pas te rendre pour prendre un autre, je veux pas te vendre pour une eau de faute Je veux tes mots, je veux ta peau, c'est jamais trop Je te veux plus changer ta vie, j'ai vu un autre un peu plus joli Je ne veux pas, je ne veux plus, j'aime voulu Et puis t'es qui je te connais pas, t'as dû rêver, ce n'était pas moi Confusion, je les connais, elles sont tombés J'aurais peur de tout foutre en l'air, de tout détruire en ta diter. Lekker nummer, hè? Van Joyce Jonathan. Je ne sais pas. Natuurlijk. Hier in de late avond aan de korkies, En voor met Everybody Got To Learn Sometimes. Nou, niemand is te oud om te leren. Dus uh, Jeroen vergeet ook niet. En hij vroeg dit nummer aan. Over een paar minuten gaan we het hebben over de Franse bever. Zou die ook Frans spreken of Frans verstaan? We horen het zo meteen natuurlijk. Naar deze van Billie Eilish. When the party's over. Bever. Ik ben een binnenbioloog. Terwijl de buitenbiologen het natuurlijke evenwicht hier en daar een goed gemikt setje geven... ...schaaf ik binnenshuis wat aan een stukje of lees een boek. In plaats van het bos is mijn natuurlijk biotoop de bibliotheek. Hier weet ik de weg. Achter de tweede pilaar ken ik een zeldzaam dun drukje. In bakken vol fiches volg ik de verdroogde sporen van een standaard werk. Sommige boeken kan ik op de lucht vinden hoe ze zich ook proberen schuil te houden. Als weinige bibliotheekbezoekers weet ik hoe handig een verrekijker is... om de titels op de gaande rij te ontcijferen. Maar soms kruipt het bloed waar het niet gaan kan... en wil ik ook wel eens naar buiten, koos van zomeruntje spelen. Dan is het handig als je bij de krant of omroep werkt. Van de week mocht ik naar Frankrijk, bevers kijken langs de loire... De dieren hier zijn net als de ons in de biesbos uitgezet, maar dan jaren eerder en met nog meer succes. Er zitten inmiddels bevers zat. Het moet een koud kunstje zijn er een te zien te krijgen, mits je wordt geholpen door een Franse boswachter. Omdat hij Frans was, moesten we eerst dineren. Omdat het een boswachter was, bleven ons nagerecht fruit, crème brûlée, kaas, ijs, koffie en digestief bespaard. We moesten er ruim voor de schemering zijn. De tocht door het stroomdal was een sprookje. De bevers mochten dan nieuw zijn, de natuur was nog echt oud. Met een omweg, vanwege de windrichting, de bevers mochten ons niet ruiken, namen we onze positie in. Omgekeerd roken wij de bevers goed. Het hele terrein was gemarkeerd met het anale stofje dat de parfumindustrie tot rijkdom en de bever tot de rand van de afgrond heeft gebracht. Her en der lagen afgebeten takken. En toen begon het wachten. In het begin loerde ik onafgebroken met mijn verrekijker rond, de wenkbrauwen samengeknepen als een indiaan op oorlogspad, de adem ingehouden, elke beweging onder controle. Maar dat hou je als binnenbioloog geen tien minuten vol. Steels keek ik waar de kijker van de boswachter heen wees. Daar bewoog wat. Er stak een kopje boven water, daar bij die boomstronk, links van die gele lissen. Nu ging mijn hart toch sneller kloppen. Maar de boswachter liet zijn kijker alweer zakken. Het was een ramusqué, een muskusrat, geen kastoor. Daarna was er een uur niets te zien. Toen weer een muskusrat, vervolgens weer niets. Ik verbaasde mezelf over de hardnekkigheid waarmee ik bleef speuren, tot er een beschamende herinnering boven kwam. Opeens voelde ik me weer de schooljongen die s'avonds hoopvol de buurvrouw bij het uitkleden begluurde. Het schaamrood steeg me naar de kaken. Wat moesten die bevers wel niet van me denken? Niet zonder opluchting stelde ik vast dat het nu toch echt te donker werd om nog iets te zien. De boswachter excuseerde zich omstandig, hij had het gevraagde niet kunnen leveren. Maar dat vond ik bij nader inzien niet zo erg. Het beviel me wel dat de dieren in de natuur niet op afroep beschikbaar waren. Niet te zien krijgen, dat is nu juist het verschil tussen de natuur en Disneyland. Begeerte wek je met het gunnen van een glimp, het tonen van een tipje van de sluier. Meer niet, dat weet elke begluurde buurvrouw. Ik kon er weer tegen. Met een voldaan gevoel verliet ik de loire op weg naar eigen huis en hart. Lekker, thuis een mooi boek over bevers lezen. Heerlijk land van mijn dromen, ergens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 Naar het droomland, daar is steeds vrede. Dus ga met mij mee. Samen naar het heerlijke droomland. Daar vrede, zieke geijkens geen pijn. Daar wordt geen strijd gestreden. Daar waar mijn broeders nog zijn. Droomland. Dit is de late avond. Tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Other oh, arms reach out to me Other oh, eyes smile tenderly Still in the peaceful dreams I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 reach out to me Other eyes smile tenderly Still in peaceful dreams I see the road leads back I find just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I said, just an old sweet song. Krachtig. Wat een mooie klassieker van Ray Charles. Hier in de late avond. Georgia on my mind. En daarvoor natuurlijk Droomland van André Hazes en Paul de Leeuw samen. In een ogenblik gaan we het hebben over NL-alert. Uh, oudejaarsavond, uh, nieuwjaarsochtend was het weer zover. Toen kreeg iedereen zo'n NL-alert in heel Nederland. Omdat het uh, ja, 112-nummer overbelast was. Nou, heel belangrijk zo'n NL-alert. En speciaal voor senioren hebben we een speciale uitleg. Zometeen na deze van Papik en Summer in Rio. Zo klinkt NL Alert. Waarschijnlijk komt het je bekend voor. Een NL Alert waarschuwt en informeert je bij noodsituaties bij jou in de buurt. Jet Vroeger van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zit bij mij om meer te vertellen over het Nederlandse alarmsysteem. Want hoe ontvang je een NL Alert en waarom is het belangrijk om die op te volgen? In een notendop Jet, wat is een NL Alert? Ja, een NL-alert is het alarmmiddel waarmee de overheid je via je mobiele telefoon waarschuwt bij noodsituaties bij jou in de buurt. Uh, dan kun je bijvoorbeeld denken aan een grote brand of een rookwolk met giftige stoffen of onverwacht noodweer. En in het NL-alert staat wat er aan de hand is, wat je moet doen en waar je meer informatie kunt vinden. Duidelijk. En als ik zo een NL-alert ontvang, wat moet ik dan eigenlijk doen allemaal? Lees allereerst rustig het bericht. In paniek raken is echt niet nodig. En in het bericht staat dan wat er aan de hand is en wat je moet doen. Bijvoorbeeld dat het drinkwater vervuild is en dat je het eerst moet koken voor gebruik. Volg die aanwijzing dan ook steeds op. En tot slot is het altijd goed om anderen in je omgeving te waarschuwen. Het kan altijd zo zijn dat iemand het NL Alert nog niet heeft gezien of nog niet heeft ontvangen. En vraag dan bijvoorbeeld aan je buurman of hij het NL Alert heeft gezien en weet wat hij moet doen. Oké, okay, dus rustig lezen, doen wat in het bericht staat en anderen informeren. Maar wie krijgt er allemaal een NL-alert? In principe iedereen die in het gebied is waar de noodsituatie is. Stel, er is een brand in het oosten van Overijssel. Dan kijkt de veiligheidsregio welk gebied hier last van kan hebben. Dat is natuurlijk het gebied dicht bij de brand, maar soms ook een groter gebied. Bijvoorbeeld als er veel rook ontstaat die door de wind verplaatst wordt... Iedereen die in dat gebied is, krijgt dan in principe een NL-alert. Erg belangrijk en handig om een NL-alert te ontvangen dus. Moeten luisteraars nog iets instellen of kopen om een NL-alert te ontvangen? Nee, nee, dat hoeft helemaal niet. NL-alert is gratis en anoniem. Het enige waar je voor moet zorgen is dat je mobiele telefoon opgeladen is en dat die aanstaat. Begrijpelijk, maar tijdens het eten of als bezoek langskomt zetten mensen soms hun mobiel uit... Wel netjes, maar niet handig dus? In dit geval niet, want dan weet je niet dat er een noodsituatie is... en hoe je jezelf in veiligheid kan brengen. Een NL-alert werkt anders dan een sms. Je ziet een eerder ontvangen NL-alert namelijk niet als je je telefoon later weer aanzet. Een NL-alert klinkt ook anders dan bijvoorbeeld een sms of een whatsapp... Dus als je niet gestoord wilt worden, kan je je mobiele telefoon bijvoorbeeld even in de la leggen. Dan hoor je nog steeds de alarmtoon van NL Alert als er een noodsituatie in de buurt is. Maar wat nou als ik liever toch de mobiele telefoon uitzet? Ja, dan is het handig om afspraken te maken met mensen om je heen. Vraag bijvoorbeeld aan buren of zij je willen informeren bij een noodsituatie. Of vraag familie om bij noodsituaties te bellen op de vaste telefoon. Zo weet je zeker dat je op de hoogte gebracht wordt van de noodsituatie. Maar het beste is toch echt wel om je mobiele telefoon aan te laten. Telefoon aanlaten staat genoteerd. Ik begrijp dat er ook een NL Alert app is jet. Kun je daar wat meer over vertellen? Jazeker. De NL Alert app maakt NL Alerts toegankelijker voor mensen die blind, slechtziend, doof of slechthorend zijn. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld inzoomen in de app of lichtflitsen instellen als er een melding is. De app is gratis te downloaden in de Apple App Store en Google Play Store. Duidelijk. En ik begreep dat de app ook handig kan zijn als je mantelzorger bent. Klopt dat? Ja, dat klopt inderdaad. Als mantelzorger kan het natuurlijk zo zijn dat je zorgt voor iemand, bijvoorbeeld een familielid, die niet bij jou in de buurt woont. Je kan dan in de NL Alert app aan de hand van de postcode instellen dat je ook NL Alerts ontvangt over noodsituaties in de buurt van de persoon waar je voor zorgt. En kan je hem dus ook informeren over de noodsituatie als dat nodig is. Dat lijkt me erg geruststellend. En hoe weet ik zeker dat ik NL Alert ontvang? De overheid verstuurt twee keer per jaar een NL Alert testbericht. Op de eerste maandag van juni en de eerste maandag van december ontvang je dit testbericht rond 12 uur. Het is belangrijk dat je ervoor zorgt dat je telefoon dan aanstaat. En als je het testbericht ontvangt, dan ontvang je ook een NL Alert bij een noodsituatie. Het testbericht krijg je ook via de app. Ik zet het in mijn agenda. Dank voor de uitleg over NL Alert Jet. Ja, graag gedaan. En als je meer informatie wil, kijk dan op de website www.nl-alert.nl En onthoud, wat er ook gebeurt, volg je NL Alert. Tot middernacht, de late avond. That'll make you smile. I don't have a fancy car to get to you. I walk a thousand miles. And I don't care if he buys you nice things. Does his gifts come from the heart? I don't know, but if you were my girl. It's Okay, baby, just tell me your problems, I'll try my best to kiss them all, no way, does it leave? Voor vandaag deze aflevering van de late avond met de Backstreet Boys maakten we een eind aan de show. All I have to give. Nou, dat was het eigenlijk wat we te bieden hadden veel muziek. Morgen is er overigens nee maandag is er weer een late avond, niet morgen maar maandag, dan zit hier Norbert Ketting natuurlijk weer met prachtige muziek en hij zal natuurlijk ook weer prachtige onderwerpen brengen, dus luister dan vooral weer. Ik wens je nog een mooie nacht voor zo meteen, wel te voor het geval je gaat slapen, en ga je werken en blijf je werken, dan wens ik je een hele goede wacht.